10 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Irak nemen vandaag duizenden mensen met een uitvaartprocessie afscheid... van de Iraanse generaal Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis. De twee mannen werden gisteren met acht anderen gedood... bij een gerichte Amerikaanse luchtaanval bij de luchthaven van Baghdad. Soleimani was de tweede man van Iran achter de opperste leider Ayatollah Ghamenei. De gedode militieleden worden in Baghdad begraven. De begrafenis van generaal Soleimani is volgende week in Iran... na drie dagen van nationale rouw. Het Iraakse leger ontkent dat er weer een aanval is uitgevoerd... op een door Iran gesteunde militie. Een koepelorganisatie van Iraakse milities meldt... dat de Verenigde Staten in de buurt van Baghdad... zeker twee auto's onder vuur hebben genomen. Daarbij zouden zes doden en drie gewonden zijn gevallen...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 De eerste aflevering van de talkshow van Eva Jinek op RTL 4 heeft ruim 1,7 miljoen kijkers getrokken. Dat is ongeveer twee keer zoveel als het programma meestal bij de publieke omroep trok. De publieke omroep vult het gat dat Jinek en Jeroen Pauw op de late avond op NPO 1 achterlaten... met de nieuwe talkshow Op 1 die maandag begint. Het weer, af en toe zon, ook vrij veel wolken. Vooral in het noorden en oosten valt vanmiddag en vanavond soms lichte regen en het wordt graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Een hele goede morgen, Goedemorgen Zandvoort en welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Ben jij ook? Ja, een zeer goedemorgen Roy van Buringen. Wij zitten hier op zaterdag 4 januari, de eerste uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. En de techniek wordt gedaan door Jelme Koper, redactie door jou Roy, als nieuw. Ja, was wel leuk. Heb je het allemaal bij elkaar kunnen zoeken? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Uh, de muziek is weer door Cor gedaan en de koffie wordt door Dolly gedaan vandaag. Roy, waar gaan we het allemaal over hebben? Ja, we hebben in ieder geval uh, zometeen uh, een terugblik uh, over het nieuwjaarsduik uh, 2020 met uh, Ernst Brokmeijer. Want dat was wel heel erg succesvol. Uh, verder gaan we het uh, dit uur zeker ook nog hebben over Classic Concert met Peter Tromp. Want het uh, nieuwe programma is bekend. Ja, een nieuw seizoen? Zeker weten. En uh, ja, de burgemeester. 100 ja, dagen burgemeester. 106, exact. Ja, in principe 106 inderdaad. En daar willen we natuurlijk alles over weten. Ja, we zijn heel benieuwd die... wat hij vindt van, uh, van Zandvoort. En uh, hij heeft gisteren natuurlijk al wat verteld, maar uh, ik heb nog een aantal vragen voor hem. Ja, ik ook. Dus dat komt helemaal goed. We hebben een uh, nieuwe Crea Club uh, in Pluspunt. Daar komt Margaret uh, broertjes alles over vertellen. En uh, tot slot, uh, Brandweer Zandvoort uh, komt aanschuiven. Hoe is oudjaarsavond verlopen? En uh, ja, de kerstbomenverbranding komt er weer aan. Die is uh, aanstaande woensdag geloof ik. Ja, klopt. Ja, nou ja, over brandweer gesproken. Uh, ik, ik stond te kijken bij de Nieuwsduik. En ineens liep iedereen weg. Ja. Dus uh, er was toch nog een melding. Ze hebben nog wat te doen gehad op uh, 1 januari. Tegenover ons zit Ernst Brokmaier. En zeer goedemorgen. Goedemorgen heren. Van de Zondvoortse Reddingsbrigade. Uh, het viel mij op gisteren trouwens. Even, even, even buiten de Nieuwsduik om dat de burgemeester allerlei vrijwilligers uh, uh, opnoemt. En die riep ook de ZRB. Maar jullie zijn toch allemaal betalende leden van een vereniging? Wij zijn allemaal vrijwilligers. Nee, <laughs> ja, maar goed, wij zijn ik wel... Ik vond het uh, verschil ook. Nee, nou ja, ik, ik denk en ik was heel blij met, met, met de opmerking van, van de burgemeester. Want uh, niet alleen voor ons, maar ook de andere instanties die die noemde. Het ja. is inderdaad denk ik zo dat... dat Zandvoort drijft op, uh, op vrijwilligers. Uh, volgens mij zitten jullie hier ook vrijwillig op de <laughs> ja, zaterdagochtend. Zeker. Uh, en gaan zo maar door. Uh, maar ook als range we gaan. Hè, vaak de buitenwereld vergeet nog wel eens dat... Uh dat uh, al die mannen en vrouwen dat allemaal naast hun werk en school doen. En dat merk je ook zomaar zoals op het strand. Gewoon in de manier hoe mensen, ja, de interactie. De mensen gaan er gewoon vanuit dat wij allemaal uh, uh, lekker betaald in nou, een bootje het, uh, dat uh, idee, onze echt? tijd zitten verdoen. Ja. ja, dat is ook heel vaak wat je hoort. Uh, zo, ik wil ook wel zo'n baan uh, lekker een beetje dobberen eh? en een beetje geld verdienen. En als je dan zegt, nou, uh, we verdienen geen geld, dan... Ja, dan kijken mensen wel ineens heel anders naar het werk. Ja. Dus aan de ene kant een heel groot compliment. Want kennelijk doen we het zo goed dat iedereen denkt dat we een uh, 100% uh, uh, nou ja, betaalde professioneel. professioneel. Dan, ja. We zijn ook een professionele organisatie. Maar uh, iedereen die het doet, doet het uh, voor Nop. Ja, het, uh, het, het, zeker bij, uh, bij de reddingsbrigade is het uh, vrijwillig. Niet helemaal uh, uh, vrij blijven, zeker niet vrij blijven, nee, want nee. vroeger hadden ze een, een, een sloep en een paar roeispanen en dan gingen ze maar. Ik heb begrepen dat je nu al heel wat opleidingen moet doen om... Uh, om, om je om moet heel doen. wat opleidingen doen en, en het is niet alleen maar weer in het water. Zelfs gisteravond tijdens de, de nieuwheidsreceptie nou, is er toch weer een alarmering, uh, in dit geval iemand bij het strand. Nou, ja, dan moet onze strandauto weer op pad, dus dat gaat echt uh, 365 dagen per jaar uh, door. Ja. En dus voor ons ook jaar rond uh, en natuurlijk de, de push vanuit Zandvoort uh, om uh, niet alleen die uh, drie zomermaanden, maar het hele jaar dingen te doen... Uh, ja dat, dat legt ook extra druk op onze vrijwilligers. Want steeds vaker in het voorjaar, in het najaar, min in de winter, uh, ja, ja, moeten we op pad. Je, je haalt nu de winter aan. En uh, als ik langs de boulevard loop, zie ik prachtige kiteservice. Uh, uh, ja. Hoog, uh, ja. zeker met, met dit weer, met storm. Gaan jullie dan open of gaat er iemand kijken of wacht je dat af? Nou, het, het, het hangt er een beetje vanaf wat voor dagend zijn. In principe zijn we in de wintermaanden zijn de posten gesloten. Je ziet wel vaak in het weekend dat we toch een paar even een bakje gaan doen. Um, maar ja, um, we hebben 24-7 een alarmploeg. Dus dat betekent dat er, als er ergens in het jaar wat gebeurt, mm. dan, uh, dan gaan onze piepers af. En dan uh, binnen een aantal minuten gaat een auto met boot uh, richting het strand. Over boten gesproken en, uh, en jetskies, Roy. Jij stond uh, op de wal. Ja. Ik hoorde jouw stem regelmatig voorbij komen. Uh, jullie stonden uh, eerst met z'n allen als een hele grote groep. Ja. Maar jullie hadden al gedoken. Ik heb altijd de slechte smoes dat ik heel veel dingen moet regelen die ochtend. Uh, nee, maar dat klopt. Um, op uh, 1 januari traditioneel 12 uur gaat er al een hele grote groep lifeguards uh, uh, bij onze Noordpost het water in. Um, um, de, onze eigen nieuwjaarsduik. En ja, vooral omdat uh, bijna al die jongens en meiden twee uur later weer in een dik overlevingspak of met een jas en EBO-spul op het strand staat om de, om de grote duik te beveiligen. En uh, gezellig We waren er weer bij, want ik, ik zag dat zo van boven. Ik dacht, nou, er staat toch een hele club. Ja, bijna 40, uh, 40 man en vrouwen in totaal. Uh, en dan moet je denken dat er een stuk of uh, 15 uh, in het water, uh, de voertuigen bemand. Wanneer laat de waterscooter uh, uh, liggen. En daarnaast een aantal groepjes op het strand die uh, uh, net zo belangrijk zijn. Want die kijken eigenlijk op het moment dat men uit het water loopt, weer op het strand komt, of het allemaal goed gaat. Die. Uh, um... De, de, de, de begrenzing was eigenlijk de eerste bank. Ja, daar hadden we. Dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Dit jaar hadden we geluk dat het laagwater was. Dus we hadden een gigantisch groot strand. Uh, heel diep zwin. Uh, maar ja, die bank is natuurlijk, het was natuurlijk twee, drie centimeter diep. Dus we hadden vooraf wel al een inschatting gemaakt van... nou, ...gaan we ze wel of niet de bank overlaten? Je ziet uh, altijd een deel duikers dat... Uh, uh, ...met alle respect zijn meer pootjebaders. Die ja, gaan erin. Ja, ja. Ja, ja. Nou, en als hun knieën nat zijn, dan is het al heel veel. Uh, maar er zijn ook echt de, de, de fanatiekelingen. Die willen gewoon echt plonsen. Dus we hadden wel al de marge van... Nou, ...als men... Eh, ...we kijken een beetje rond die bank. Als men verder wil, dan schuiven we het vak door. Maar we kijken eerst even hoe we het behapbaar kunnen houden. En inderdaad zag je dat zeker in de tweede club duikers die nadat Roy zei dat het mocht de zeeën renden. dat daar een hoop ook de bank over wilde. Dat was ook geen probleem, daar hadden we rekening mee gehouden. Ja, Roy, hoe stond dat daar boven eigenlijk? Het was heel erg grappig, inderdaad. Er was geen klok op het podium dit jaar. Normaal is er altijd een klok op het podium en dan kunnen mensen echt duidelijk zien dat hij aftelt. En nu stond hij aan de zijkant, dus ik moest de mensen duidelijk gaan maken dat er zo Meteen af werd geteld. Ja, op een of andere manier gebeurde er wat. Waardoor iedereen begon te rennen. En dat zie je ook op het filmpje gebeuren. Ik, ik moet er nog steeds om lachen. En uh, het was wel heel erg uh, leuk. Maar wat ik me afvraag, Ernst. Uh, wordt er... Wel, jullie staan natuurlijk aan de rand. Mensen tegen het oude, dat ze niet verder de zee in gaan. Wordt er naar geluisterd? In, in het water, uh, laat ik zeggen, 99 van de 100 die luisteren. En je hebt er altijd één die uh, ja. iets minder luistert. Maar ook dit jaar heb ik geen klachten gehoord van onze waterteams. He, mensen zijn op zich wel zo slim dat ze begrijpen dat als wij zeggen dat het echt te ver is. of een paar met aan het eind van de duik. Je hebt er altijd een paar die willen nog uh, pootje baden, spartelen. En wij zeggen, nou, het is nu echt klaar naar de kant. Dan gaat eigenlijk iedereen naar de kant. Dus dat, uh, dat gaat altijd heel goed. ...gezellig en, uh, en gemoedelijk. En dan ben je al een, uh, een half uurtje verder... ...want uh, de, ja. De, ja. wij stonden boven... ...en er lopen nog steeds mensen... ...die eigenlijk al te laat zijn, maar die willen alsnog duiken. Ja, nou, op zich is dat voor ons ook wel prettig... ...want je ziet eigenlijk dat het wat gedoseerder gaat... Hè? ...je ziet echt die golf... Hè? ...de eerste golf erin... ...en eigenlijk blijft het dan doorgaan met nieuwe mensen... Um, en, maar daardoor blijft het wel overzichtelijk. Dus wij vinden dat nooit zo heel erg. Maar inderdaad, na een half uurtje, dan uh, vinden wij het ook wel mooi. Want ja. ondanks dat ze allemaal een dik pak aan hebben, uh, als je in dat water staat, dan wordt het op den duur ook voor hun gewoon fris. Dus dan uh, lekker naar de kant en dan uh, aan de erwtensoep. Het is eigenlijk ideaal hetzelfde. Uh, als er één gaat lopen, gaat de rest mee, hoor. Ja, nee, dat is ook zo. Dus uh, we gaan gewoon evalueren met de organisatie. Een hele onder... grote klok, dat wordt het. Ja, dat wordt hem gewoon. <laughs> Ernst, uh, dit jaar stonden jullie extra in het zonnetje? Ja. Hoe heb je, heb je dat ervaren? Ja, het is natuurlijk gigantisch leuk als je, als, je als, als goede doel wordt aangewezen voor zo'n evenement. Hè? De, de exposure, en hè, we hebben het natuurlijk flink uitgepakt met banners en vlaggen en, en al dat soort zaken. We merken ook wel, en dat is misschien door het type organisatie wat we zijn, dat intern men dat altijd wel lastig vindt. Want wij zijn vooral van het harde werken en ja, uh, laat ons nou maar gewoon ons ding doen, dan komt het wel goed. Dus, uh, ik moet altijd hard duwen bij mensen van, kom op, we zijn het doel. We moeten ook een beetje uh, collecteren en uh, zichtbaar zijn. Uh, maar, maar ondanks dat, ja, het was een prachtige dag. We hebben een gigantisch mooi bedrag opgehaald waar we heel blij mee zijn. Dus uh, ja, dat, voor ons was het gewoon uh, alles bij elkaar. Een, een goed begin van 2020. Heb je al besteding? Zijn er, nou, zijn er wensen ja, bij de, de, Er zijn heel veel de, wensen. Ja. Wat ja? we gezegd hebben, um, en dat heb ik ook 1 januari gezegd. Hè. De, de gemeente is in die zin een, een goede partner van ons voor... Ik zou bijna zeggen de uitvoerende taken, de boten, de posten, de gebouwen... Maar vooral voor die vrijwilligers, vrijwilligers proberen we elk jaar ook wat extra dingen te doen. Nou, afgelopen jaar hebben we door, door ook een, een deelname aan een sponsoractie, kunnen we nu al onze lifeguards voorzien van een nieuw wetsuit en een nieuw kort wetsuit. Uh, dus dat is echt, ja, meer in de kleding is nog een beetje richting operationeel. En we zijn nu aan het kijken, wat kunnen we nu voor die vrijwilligers doen? Uh, qua activiteit, uh, om ze ja, gewoon af en toe een keer te verwennen en te zeggen, hé, hey, top dat je al die dagen, van 1 januari tot 31 december, altijd voor de club klaarstaat en voor Zandvoort klaarstaat. Dus we zijn nog niet helemaal uit wat het gaat worden, maar het gaat in ieder geval naar de, de, de actieve vrijwilligers die uh, op het strand, maar ook in het zwembad lesgeven en als kader... Uh, actief zijn. Dat is nog steeds bezig hè, die zwemles. is dat nog bij, bij, bij Center Park? Ja, dat is, uh, dat is elk jaar uh, volle bak en ook dit jaar weer uh, heel veel uh, jonge jongens en meisjes die uh, daar de beginselen leren van het, uh, het zwemmen en redden um, en tot uh, ongeveer mei, dan is het examen weer, uh, proberen een mooi uh, diploma te halen. En dan, uh, vanaf mei mogen ze mee op het strand? Nou, de hele kleintjes nog niet, maar als ze wat hoe, ouder zijn… Hoe uh, klein zijn die kleintjes? Ja, vanaf zes. Zes jaar, een zwemdiploma A, zeg ik even uit mijn hoofd, uh, kunnen ze gaan leren. En uh, inderdaad, vanaf je twaalfde kun je uh, meegaan draaien in de strandjeugdopleiding. En uiteindelijk, als je dan 15, 16 bent, uh, kun je naar, uh, naar je cursus. Dan, dan ben je lifeguard en dan mag je meedoen? Ja, dan mag je meedoen. Maar daarna volgt er nog van alles? Ja, daarna moet je nog leren varen, leren van, rijden, uh, ja. EHBO en, en dan weer herhalen. En, uh, ja, wat dat betreft, uh, ook bij ons uh, merk je dat... Uh, de opleidingsdruk uh, ja, toch wel elk jaar hoger wordt. En dus we gaan ook dit jaar uh, gaan we een slag maken om toch wat dingen te, nou ja, te versoepelen zonder dat we de kwaliteit verliezen. Uh, maar dat soort zijn zaken die als vereniging heel belangrijk zijn. Hoe, hoe kan je dingen versoepelen? Nou ja, we hadden nu een, een redelijk lang opleidingstraject. En we zijn aan het kijken hoe we dat meer kunnen condenseren... door in plaats van een aantal avonden van een uur, twee uur... dat op een aantal dagdelen te combineren... zodat je het tijdspad wat korter maakt. En want je vraagt zeker uh, voor, we noemen dat meer de zijinstroom. en wat oudere ja. mensen die willen gaan beginnen... Uh, is de belasting best hoog hè. Een Jongen vindt het superleuk om uh, de hele winter elke vrijdagavond uh, cursus te hebben, en terwijl iemand die al een baan heeft, en zegt: nou, ik vind die gaat het leuk. Komt die ik kom thuis. Ik wil wat doen, maar als ik eerst twaalf maanden uh, één keer in de week op les moet en uh, uh, dan ook nog eens zoveel praktijk, die zegt ja. Ik wil best wat voor jullie doen, maar dat gaat wel heel ver. Dus we zijn een beetje aan het kijken hoe we daar, uh, ja, daar wat efficiënter mee om kunnen gaan. Om ook uh, wat oudere mensen, uh, en ouder is in dit geval uh, boven de 18, ja, um, De werkende mensen. Ja, om die uh, te enthousiasmeren en te zeggen, nou kom bij die brigade. En we gaan kijken hoe we, hoe we op een wat andere manier jou kunnen opleiden. En een goed livecard van kunnen maken. Uh, maar wel in een wat, uh, wat efficiëntere manier. Dan kijken we dus er nu al een beetje vooruit. We willen toch nog een beetje, een beetje terug naar het afgelopen seizoen. Ja. Uh, van de week is er gesproken over de piekdagen van, uh, van Zandvoort, 40 graden plus. Ja. Uh, je kon het niet op eigenlijk. Uh, nee. Uh, maar er waren ook gewoon normale dagen. Hoe, hoe heb je het afgelopen jaar gedaan? Het is altijd grappig, dat we hebben het over piekdagen en niet piekdagen. Voor ons is daar bijna geen pijl op te trekken. En natuurlijk, als het zo'n dag met 40 graden is, dan is het qua uh, beveiligingsuren en toezichturen gigantisch groot. Hè? Want dan zijn we echt van 9 uur s ochtends tot, tot 10, 11, 12 uur s avonds zijn de boten actief, de vaartuigen actief. Uh, als je kijkt naar de incidenten. Dan is dat soms wat lastiger. Je kan een maandag hebben dat je denkt, nou vandaag gebeurt er niks. Dan ben je de hele dag van hot naar her rennen. En zo'n dag van 40 graden eh, dat er relatief gezien niks gebeurt. Uh, maar afgelopen jaar was over het algemeen gewoon een heel druk jaar. Als dus ja. ik ook kijk naar de cijfers. Dan uh, zeker ten opzichte van de twee jaar daarvoor uh, hebben we echt een stuk meer gedaan. Uh, en natuurlijk die dagen van 40 graden. Ja, je weet bijna in de middag worden wat mensen niet lekker van de hitte. Um, um, uh, aan en afvoer van, van um, um, um, mensen die gewond zijn wordt lastiger omdat het strand heel druk is. Dus daar hou je rekening mee in je planning. Daar maken we afspraken over met de dienst. Uh, en op die manier proberen we dat uh, zo goed mogelijk uh, ja, te begeleiden. Um, en aan de andere kant is het voor iemand die bij de reenschade zit natuurlijk ook een kick. Als je over dat strand kijkt om een uur of twee smiddags. Ja. En je ziet gewoon het is, het is helemaal vol. Uh, uh, de zee staat vol, het strand staat vol. Ja, dat is toch ook wel een beetje waarvoor je dit werk doet. Nou, je maakt dan natuurlijk wel uh, super lange dagen. Want het is uh, s'avonds om, uh, om half elf is het nog uh, ja. 25 graden. Ja. En dan willen mensen nog steeds heel even erin. Omdat het is nog licht. Ja, klopt. En dan kunnen jullie niet weg. Nee, wat je daar ziet. En dat is ook iets wat ik zelf doe. Uh, is dat je dan vaak ziet dat na hun werk nog een aantal strandwachten. Rond een uur of zes, zeven. Toch naar het strand komen. Even lekker letterlijk uitwaaien. Maar daarnaast ook gewoon een stukje toezicht overnemen. Van degene die dat overdag gedaan hebben. En op die manier proberen we daarmee te dealen. Je merkt wel. Als het op een moment echt één, twee weken achter elkaar mooi weer is. Dus ja, dan wordt het af en toe echt wel bij ons ook even schuiven. Um, dat hebben de ondernemers ook. Dat hebben wij als organisatie ook. Want ja, op een paar moment uh, de, de is de accu ook. leeg. Ja, ja. Bij de mensen ook. Als het vier dagen mooi weer is geweest, dan wordt het op stand al wat rustiger. ja nee, Dus dat is voor ons af en toe echt even puzzelen. Hoe we dat uh, gevuld kunnen krijgen. Uh, maar gelukkig dit jaar is dat weer gelukt. Maar ik neem niet weg dat wij ook komend jaar weer uh, toch gaan zoeken naar uh, nieuwe, nieuwe strandwachten die ons uh, willen komen versterken. Ja, want dat wilde ik net vragen. Want uh, het gaat alleen maar drukker worden op de Nederlandse stranden. Ja, ja het, uh, het gaat alleen maar drukker worden. Nou, we al, het is ook langer. Het is niet meer alleen die zes weken vakantie. Uh, dus ik noemde net dat opleidingstraject wat we, nou, we aan het kijken zijn wat we anders kunnen doen. Uh, we praten met uh, andere regenfiguraders in de regio. Hè? We hebben natuurlijk heel veel regenfiguraders uh, die niet aan zee liggen. Uh, denk aan Haarlem, Heemstede, het binnenland. Waar ook heel veel jongens en meiden lopen die het ook leuk vinden om op het strand wat te doen. Nou, daar hebben we er al een aantal van. Hè? Dus we kijken of daar uh, meer interesse is. Um, en we zijn nu aan het nadenken hoe we wat breder kunnen gaan werven. Hè? De, de herintreder of de, de, de, de, de werkende. Uh, in ieder geval uh, wat, wat, wat oudere doelgroep. Niet alleen meer de, de hele jonge jongens en meiden. Maar ook een wat de oudere groep waarvan wij denken dat we ze een gigantisch leuke tijd uh, op het strand kunnen bieden. Zullen wij uh, even de muziekje draaien en ja, dan praten we daarna wel. nog even verder met Ernst. Nou, laat me goed te vertellen. Dankjewel. We zijn weer terug bij Morgen Zandvoort en nog steeds Ernst Broekmeijer uh, aanwezig. Wat, uh, Ernst, we hebben het net even over de vrijwilligerswerving gehad, wat, wat doen jullie om de vrijwilligers te werven? Um, nou, nog niet genoeg. Hmm. Nee, we, we hebben natuurlijk heel lang de, de luxe gehad. En die hebben we nog steeds. Dat we natuurlijk uh, heel veel putten aan onze eigen jeugdopleiding. We hadden het net al hè, over het zwembad. Uh, jongens en meiden die dan uh, de jeugd uh, junior beach patrol gaan doen. En uiteindelijk doorstromen naar lifeguard opleiding. Uh, daar, elk jaar komen daar een paar nieuwe uh, uh, lifeguards uit. Die uh, ook actief gaan meedraaien. De uitstroom is relatief laag. Dus dat betekent dat we het de afgelopen jaren redelijk stabiel kunnen houden. Uh, wat we vooral merken is dat... Uh, Um, vrijwilligers uh, minder tijd besteden of willen besteden. En dat, heeft, ja, dat, dat is niet uniek voor de renschraan. Dat zie je bij alle organisaties. Men wil best iets doen. Hè, maar waar vroeger iemand, uh, ik zou bijna zeggen, vijf dagen in de week 24-7 op het strand wilde zitten, zeggen ze, nou, één dagje vind ik wel goed, maar ik wil ook nog dit en ik wil ook nog dat. En, ik... en dat is helemaal niet erg. Omdat het nog steeds de inzet is top. Um, maar het betekent wel dat we meer mensen nodig hebben. Dus wat ik zei, we, we gaan proberen ook bij andere renschraans wat nou ja, te polsen en te kijken of daar uh, interesse is we, zijn het nadenken, we gaan dit jaar dus die pilot doen met die nieuwe opleidingsstructuur. En als dat werkt kunnen we daar volgend jaar ook wat makkelijker vanaf de zijkant mensen in laten stromen. Dus op die manier proberen we echt naar de toekomst te kijken en de vereniging weer verder uit te bouwen. Ik vind het wel, uh, wel aardig dat je Heemstede en Haarlem uh, aanraakt. Hoe, hoe zie ik een reddingsbrigade in Heemsteden eigenlijk? Want wat, natuurlijk nou, als, als hij is hij Als een superbelangrijke club die jaarlijks honderden uh, jongens en meisjes leert uh, zwemmend redden. Dat is de basis. Dat is hun basis. Dat is hun basis. Is hun basis. Daarnaast uh, een actieve uh, bewakingsploeg. Dus ze hebben ook net zoals Zandvoort een nationale rampeneenheid. Dat betekent dat als er ergens in het land wat gebeurt, komen ook haarlem heemsteden. Daarnaast uh, zie je op dat soort plekken dat er nou, bijna wekelijks roeiwedstrijden. tegenwoordig steeds meer open water zwemmen. Uh, allerlei dance events uh, in de regio die ergens aan het water zijn. Dus uh, zij hebben een heel druk programma, vooral eigenlijk gericht op evenementenzorg. Uh, waar zij, uh, zij druk mee zijn. Maar de kern daar is toch echt het, uh, het goed leren. Uh, Zwem en redden van, ja, ja. van jongens en meiden. En dat is super belangrijk. Ja, en dat zie je in, uh, ik geloof tegenwoordig, 165 plaatsen in Nederland. Um, dus los van de kust en de grote wateren. Um, nagenoeg elke uh, beetje gemeente heeft een reddingsbrigade ja. die, uh, die daar heel actief in is. Ja, zeker het, uh, het, het, het redden zwemmen is, is zeer belangrijk. Maar als je dan ja, naar de heemsteden kijkt, en je zegt oh, ja, Ringsbrigade. Je hebt een haventje en je hebt een stukje Spaan- en Ringvaart. Ja. En hetzelfde geldt voor Haarlem, natuurlijk. Ja, nou ja, Haarlem een stukje, dat is wel redelijk ja, veel waard. Ja, boor, maar als je kijkt boor, naar hun, hun, hun agenda's, dan, uh, dan hebben zij ook het jaar rond uh, heel veel, uh, nou ja, vooral evenementen. Um, en het is inderdaad een feit dat, uh, dat zeker in het binnenland erin is gegaan, het wel lastiger hebben. Ja. Omdat het, nou ja, eigenlijk zoals jij ook reageert, het is wat minder. Um, het staat minder in de picture. Maar ze zijn zeker niet, uh, niet onbelangrijk. Want ik denk ook daar, uh, als al die reensigaden daar overal stoppen. Dan denk ik dat de helft van de evenementen in Nederland een super groot probleem heeft. Want dan kunnen die niet meer doorgaan. Uh. Het, is, het, is, het is heel makkelijk gezegd, reensigaden strand. Ja. En dat is ook het plaatje wat heel veel ja. mensen hebben. Ja. Als je met die mensen praat, één hey, in Haarlem. Ja. Hoe reageren zij erop? Want... want uh, Komen ze een paar dagen bij ons? vinden ze dat leuk? nou ja, je ziet dat en dat zie je overal langs de kust. dat in heel veel plekken mensen vooral in de winter bij hun eigen energie gaaf actief zijn in de zomer naar het strand gaan. nou je ziet op andere plekken dat dat vaak getriggerd wordt door geld. Wij zijn een van de laatste reëningsbrigades in Nederland waar we 100% vrijwillig werken. Als je kijkt naar de kop van Noord-Holland, de eilanden, Zeeland, dan zitten er allemaal betaalde of semi-betaalde krachten. En dat loopt van vrijwilligersvergoeding tot gewoon minimumsalaris en overnachtingsplekken. Dus je ziet vooral, dat is vooral interessant, als je 16, 17, 18 bent, ja. wat is er nou mooier in de zomer om vier weken naar Domburg of naar een Waddeneiland te gaan. En daar en standwacht te zijn en een leuk zakcentje te verdienen... en met een groep jongens en meiden... super uh, tijd te hebben als zomerbaantje. Uh, dus ja, daar zie je dat al heel natuurlijk gebeuren. Ja, Wij moeten het voor hebben van... Uh, wat ik nog steeds denk ook een sterk argument is... dat dit het mooiste strand van Nederland is... Uh, waar uh, op zomerdagen... tienduizenden mensen komen. Uh, en daarmee proberen we ze te trekken. Al zien we ook hier wel... En, en ik denk niet dat dat iets is wat morgen gaat gebeuren... maar je ziet ook hier dat we wel nadenken... over vijf, over tien jaar... Kunnen we het dan nog met 100% vrijwilligers of zijn we straks, uh, uh, nou ja, net als bijna alle andere rensigaders, genoodzaakt om ook te kijken naar een bepaalde manier van vergoeden. En of dat dan salaris wordt of, of, of vrijwilligersvergoeding, dat is allemaal nog toekomst. Maar het is wel iets waar we ook over nadenken. Nou ja, je noemt de Domburgen en, en, en, en de eilanden. En van de eilanden heb ik het al gehoord. <lacht> loopt natuurlijk wel het risico dat uh, één, één of twee van jullie uh, live-cours zegt van... Nou, weet je wat, ik ga even lekker vier weken na de, naar de uitvelling. Ja, ja, dat gebeurt wel. We hebben een paar mensen in Zandvoort die, uh, die dat ook leuk vinden. Die doen heel veel het hele jaar door hier in Zandvoort. En die gaan zomers twee of drie weken naar, naar zo'n plek. Ja, omdat ze toch ook moeten denken aan hun portemonnee als student. En dus daar... Uh, een zakcentje kunnen verdienen en daarna weer een paar weken in Zandvoort uh, voor noppen uh, kunnen meedraaien. En ja, ja. het is ja. ook leuk. En het is ook leuk. Zeker. Uh, Ernst, um, het <coughs> is uh, natuurlijk uh, hartstikke mooi. Iedereen uh, waardeert jullie uh, werk. Mm -hmm. En uh, dat, dat zie je ook inderdaad bij de, bij de nieuwjaarsdag terug, maar ook op alle andere mooie evenementen die jullie bijstaan op het strand en zo. Hoe uh, zijn de reacties van de mensen tijdens een evenement? Um. Ja, eigenlijk in die zin positief. Um, nee, misschien wel, ik noemde helemaal in het begin... mensen vinden het eigenlijk normaal dat we er zijn. Denk bijna soms dat we betaald zijn. Um... Dus, dus, tuurlijk, mensen, mensen reageren positief, vinden het fijn dat we er zijn, maar soms krijg je ook geen reactie. Hè? Men vindt het normaal, net zoals dat het Rode Kruis er staat en ja. Dat, ja, dat hoort erbij, dus, dus we gaan ervoor. Ja, ook ja, vrijwilligers. Het, ja. Um, um, dus, um, maar over het algemeen, uh, iedereen is blij en volgens mij, ik zag uh, prachtige filmpjes waarin ik heel veel van onze mensen, vrolijk in het midden, een nee. soort uh, uh, dansen, uh, acten, ja. Uh, ja, uh, zag opvoeren. Act. Um, dus, uh, men doet het echt met, met de grootste lol. En, en, uh, ik vind het dan ook leuk dat het publiek daar enthousiast op reageert. En de samenwerkingen met, de, met andere hulpdiensten zoals brandweer en rode kruisen. Hoe, hoe zit dat in elkaar in Zandvoort? Nou, dat werkt eigenlijk heel goed. Uh, wij, wij hebben als reedsbegade uh, regionaal uh, werkafspraken met, uh, met de Veiligheidsregio Kennemerland. We zijn een van de, van de officiële partners. Dus dat betekent dat in convenanten vast ligt hoe we met de politie, brandweer en ambulance samenwerken. Uh, daarnaast tijdens evenementen inderdaad zien we dat er vaak het rode kruis tegenkomen of andere medische partners. En ja, dat werkt eigenlijk goed. Um, um, um, ook daar zie je weer dat het vaak dezelfde gezichten zijn aan de andere kant van de tafel. Dat helpt, want dan weet je een beetje wat je aan elkaar hebt. Je hebt elkaar al eerder gesproken en samengewerkt. Um, en de lijnen zijn kort, dus uh, als een keer iets niet goed gaat, dan is er ook de ruimte om daar, uh, daar iets mee te doen. Um, over het algemeen gaat het uh, uh, juist heel goed en dan, ja, dan kunnen we tevreden, tevreden terugkijken. Tevreden terugkijken en tevreden naar voren kijken, uh, die, die, die heb je al ingekopt. Hè? Veel opleidingen ja. uh, proberen er toch een beetje meer aantrekkelijk te maken voor de werkende mens. Ja. Um, die groep van jullie, die is groot. Mm -hmm. Maar ik hoor je ook zeggen dat hij niet groot genoeg is. Hij is voor de toekomst niet groot genoeg. Okay. Hij is, en we rennen het nu. Hoeveel uit hoeveel zou je moeten bestaan denk je? Nou ja, we, we hebben nu uh, uh, zeg maar zo'n 80 actieve leden. Dat, dat zijn wel heel wat. Dat zijn er zo'n 60 voor het strand. Uh, en daarnaast uh, een aantal instructeurs, opleiders, kaders. Ik denk dat we uiteindelijk voor dat strand richting de 100 zouden moeten. En dat zit er vooral in dus wat, ik, wat ik zei, dat mensen um, super vrijwillig zijn, maar toch iets minder tijd besteden aan het vrijwillig zijn. En dat betekent dus dat je daarom meer mensen nodig hebt. Uh, um, dus uiteindelijk denk ik dat dat een streven zou moeten zijn. Um, ook vanwege dat langere seizoen. De, de trainingsintensie en, en ja, alles wat daarbij komt kijken. Goed. Ernst, wij weten genoeg over het, wat er gebeurd is en uh, wat er gaat gebeuren. Uh, dank voor je komst. Nou, en, geen dank. En uh, houden we ons op de hoogte uh, hoe dat allemaal gaat met het verloop van de opleiding en zo. Dat gaan we doen. Zeker. Dankjewel. Oké, okay, fijne dag. En we zijn weer terug met Goedemorgen Zandvoort. Hier live vanuit Hoto Hoogland. En Ben, we gaan eerst even met de agenda beginnen. Ja, de agenda die, uh, is weer opgezet. En als, als gebruikelijk begint die bij het Zandvoort Museum. Want uh, tot 23 juni is de bovenkant van uh, het museum, de Woendekamer, te bekijken. En in hetzelfde museum kan je nog tot 1 maart, dus dan moet je opschieten. Uh, de expositie Keist in Sissi. Op de vlucht voor zichzelf. Een heel interessante... Uh, Expositie waar je ook eens moet lezen wat er allemaal gebeurt. Ik ga dat uh, zeker een keer doen. Dat heb ik uh, toevallig gisteren tijdens het interview beloofd. Aan ja, okay. Dus uh, ja, 8, uh, tot 8 januari is de IJsbaan er natuurlijk weer op het uh, Raadhuisplein. Maar 4 januari, de grote disco een ijsfeest nu voor de kinderen van Zandvoort. Vanaf uh, 4 uur. En daarna zijn natuurlijk ook de volwassenen uh, welkom om ja, dansje dus een dansje te beetje, wagen. Uh, een beetje in het eindfeest van, uh, van de, uh, de Ijsbaan. Maar morgen mag er ook nog geschaats worden. En morgen is ook het nieuwjaarsconcert in de agatha kerk En dat begint om half drie en de kerk is open om twee uur. En mocht u daar nou niet uh, ja, heen kunnen, maar wel thuis zitten, u kan ook dat live meekrijgen op onze Zandvoortse radio. Kijk, en een week later, 12 januari, is er weer Jess in Zandvoort met Ak van Rooyen. Juriel staan in Theater de Krocht. De aanvang is om uh, half drie en André is 15 euro. Ja, en 19 januari is Classic Concerts weer en uh, daar gaat Peter zometeen alles over vertellen. Ja, die, uh, die heeft een, hij heeft een heel boek bij zich en een, een poster, dus ik denk dat we er over het hele seizoen gaan ja, hebben, hoor. Ja, ja. ja, dat is helemaal goed. Um, elke maandag van de maand is de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie uur. En uh, informatie uh, daarover kunt u vinden op plus.zandvoort.nl ja, en uh, vrijdag is er uh, medische gymnastiek bij Pluspunt. En dat is om kwart over negen tot kwart over tien. En ook daar kan je weer bij Pluspunt informatie ophalen. Ja, Peter, goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Sorry, Goedemorgen. ik ben uh, in de middenmorgen al. <laughs> Goedemorgen. <laughs> zo, uh... Nou, uh, we, we zien weer van alles. En wij mogen natuurlijk ook zo'n prachtige poster hebben van uh, uh, kerkpleinconcerten. De kalender voor het aankomende jaar. Kerkpleinconcerten 2020 uitgevoerd door de Stichting Classic Concert. Yes. Um, doet de Stichting Classic Concert ook wat met het nieuwjaarsconcert? Uh, nee, zo uh, whatsoever. En dat heeft te maken met het feit dat het nieuwjaarsconcert uh, geboren is uit de toenmalige uh, voorzitter van het Zandvoorts mannenkoor, Willem van der Molen. En daar praten we alweer over een jaar of vijftien terug, ja. denk ik. En die het leuk vond om al die koren, uh, iedereen die zingt, in Zandvoort uit te nodigen. En dan begin januari een kerk af te huren om al die koren tegen horen te laten brengen. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een traditie. Waar wij als Stichting Klessenkunst het eigenlijk nooit wat mee te maken hebben gehad. Dat willen we dan ook niet, want uh, dat gaat gewoon goed. En die kerk zit altijd vol. En zo ook morgen weer. En er zijn zoveel koren, maar ook met zoveel leden. Er uh, is ruimte gemaakt voor 180 stoelen. Alleen morgen, heb ik het even over het nieuwjaarsconcert, alleen voor alle koorleden die er zijn. Dus... hou je er 150 over voor uh, uh, gasten. Nou nee, want die, die staan dus in de absis, in de ronding van ja, ja. de kerk en aan de zijkant. Dus de 235 plaatsen die in de kerk zelf zijn. Er zijn in de kerk 235 stoelen die hmm. staan er. Daarnaast hebben we nog 100 stoelen voor de zijbeuken ja, eventueel ja, ja. te vullen. Dus er kunnen dus zo ongeveer 300, 350 toeschouwers zijn. Dus het wordt een volle bak morgen. Het is uh, 2020. Ja, 2020. En dat, uh, betekent, uh, <laughs> jullie komen uit, uh, ja jullie zijn begonnen met het concert uh, in uh, 2000. Legendarisch nog. Ja. Al 20 jaar geleden, 1 september 2000, de Carmina Borana. Dat was uh, het begin van Stichting Klessen Concerts en nu 20 jaar verder zijn we er nog dat, dat, het begin was. dat was de eerste uitvoering die we hadden. We moesten uh, vanwege de, de grote kosten een stichting oprichten. Met bestuurlijke aansprakelijkheid en alles. Dat is een megaproject geweest ja. waar we twee jaar mee bezig zijn geweest. We zijn halverwege 1998 begonnen daarmee. Toen tijd. En op 1 september hebben we die oh. uitvoering gedaan. Dat was uh, redelijk hoog gegrepen. Ook ten aanzien van de centjes. De guldens in die tijd nog. En uh, daarna hebben we besloten om het uh, wat kleinschaliger te doen. Via de kerkpleinconcerten zoals die er nu al twintig jaar zijn. Heb, en waarvan ik, u de agenda voor u ziet. Ik heb genoten van het optreden van de brandweer dus de Camina Burada. Ja. Ja, in de dus, taal, bij, ja, in de taal. Daar blijft iedereen bij. In de reddingsbrigade waar we het net over hadden. Niet ja. te vergeten. Nee, nee, nee. Die aan de zijkant, overdag was er een rening gemaakt <laughs> rondom die tent. Omdat s'avonds windkracht 7, windkracht 8 werd Verwacht. Dat was een tent zo groot als die staat op het Prinsengard Museum. Die tent kostte toen de tijd om maar een ja, 60.000 gulden. En daar moesten dus 350 zangers en 120 muzikanten, bijna 500 mensen, stonden in die tent. Fenomenaal. Ja, dat was een. Uh... Geweldig ding. Het staat bij iedereen bij. En, uh, Als ik dus het geld heb, doe ik het morgen weer. Ja, dan uh, <laughs> ja, we vragen het iedere keer om. Maar uh, ja. uh, je moet je ook realiseren dat zo'n productie ontzettend veel geld kost. Ja. Ja. En. Uh, de, de vrienden van Classic Concert kan dat niet alleen opbrengen. Dus dat zou een, uh, nee, een ook, mega productie uh, losstaand van, ja. uh, van jullie de, uh, ding moeten zijn. We hadden toen allerlei grote sponsors. Ja. En dan moet je denken aan DSM en toen de tijd nog de Hoogovens en dergelijke. We zijn er echt twee jaar mee bezig geweest. Ja, en dan praat je over een productie van 300.000 gulden. Meer ja. dan 300.000. Wat het toen de tijd kostte. Dus dat is te groot voor Zandvoort. Daarna zijn jullie uh, uh, naar het Kerkplein gegaan. Al uh, jaren enthousiast met allerlei soorten ja. He, van, Mal ja. Babbe tot, uh, ja. van van Malababbe tot de laureaten van prinses Christina prinses Christina juist um, ja. die variatie ja krijgen we dat dit jaar weer ja zeker zeker en uh, ja, wij zouden bijvoorbeeld de agenda kunnen vullen met uh, tien piano recitals. Uh, want zoveel aanvragen zijn er. Wat we het meeste binnenkrijgen. Op het gebied van klassieke muziek. Zijn uh, dames en heren. Die achter de vleugel een deuntje willen spelen. Maar oh ja dan verlies In je diversiteit zin, Dan verlies ik de uh, diversiteit. Uh, hoe kies je daaruit? Nou door te zeggen van nou oké. Okay, we hebben... Uh, Concerten te doen en daar hebben we 30 aanvragen voor inmiddels, want in die 20 jaar hebben we ons bewezen, dus we hoeven niet meer de boer op om te gaan kijken. En mensen, komt een mensen heel... bellen jullie? Ja, bellen ze oh, en uh, we krijgen cd's en we krijgen video-opnames van andere concerten en dergelijke. Dus van daaruit gaan we in oktober, november het kaf van het koren scheiden en dat betekent niet dat er uh, slechte afvallen. Nou, het is geen kaf, hè? Het is geen kaf. Nee. Het is uh, uh, een heel uh, Nederland is ontzettend kwaliteitrijk op het gebied van klassieke muziek. En wat het leuke is, dat er ook heel veel jonge mensen zijn. Dus we kijken naar, hoe oud zijn de mensen? We kijken naar de kwaliteit, we kijken naar de diversiteit. Ook diversiteit. Wat we voor het eerst hebben dit jaar, en dat vinden we heel leuk... is zondag 21 juni, harp en bandoneon. En uh, dat is een beetje Argentijns, een beetje Keltisch... is dat een heel ander soort muziek als dat we ooit uitgevoerd hebben. Wat ook heel anders is, is bijvoorbeeld de, week, uh, de maand daarvoor... twee weken na de Grand Prix... 3 mei is de Grand Prix, dat de mensen dat niet vergeten. Zondag 17 mei. Ja. Zondag 17 mei. Zouden ze dat, dat ja. we kunnen vergeten? Is zondag 17 mei. Racktime. klassieke <coughs> muziek met een knipoog. Dat zijn twee dames die achter de vleugel zitten. En dan denk je, nou, dan heb je weer zo'n risaai Nee, Dat gaat op een hele andere manier. Daar is zang bij, maar daar is ook uh, een verhaal bij. En die halen ook mensen uit het publiek. Er is een interactie tussen het publiek. En die dames wat wij eigenlijk nog nooit gehad hebben. Nou, dat zijn weer twee nieuwe dingen waarvan we zeggen dat geeft een extra dimensie aan het hele gebeuren zoals we dat organiseren. Dus dat moeten we er gewoon een keertje bij hebben. Het is jou maar dat het... je dat nou verklapt, want dan gaan alle mensen achterin zitten. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want die kerk komt zo vol, dus ze moeten wel voorin zitten. Normaal gesproken is het andersom. Is, zijn de eerste plaatsen vol? Bij dit concert zijn de eerste achterste plaatsen vol. <laughs> maar Ik neem aan dat Bed en Flow wel zo slim zijn om ook naar achteren ja, te lopen. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Goed, het ziet er echt ge, gevarieerd uit. Laten we eens doorlopen. Uh, het het openingsconcert is traditioneel uh, Heemstijds Philomois Orkest. Sinds jaar, en dag, ja. en sinds jaar en dag weten ze altijd weer uh, uh, jonge mensen op het concertpodium te enthousiasmeren om daar als solisten... en de ene keer is het een violiste, de andere keer is het een jongen met een cello, de volgende keer is het een zangeres, een sopraan. Maar ze hebben dus ieder jaar in januari... Een rising star uit het Nederlandse klassieke uh, uh, firmanent. Uh, en er is heel veel. En Nicolas Devens, Nee, niet Nicolas Devens, Die kan het ook. Maar Dick Verhoef is dan van het heem steeds filharmonisch. Die jongens zijn in staat om te zeggen van... Jij bent zo goed. Wij gaan jou begeleiden. we gaan samen een stuk uitvoeren. Wat wij ja. gaan spelen. Jij bent daar als solist. Achter de piano, op de cello, op de bas. Hebben we het ook een keer gehad. En uh, jij krijgt een podium van ons. En vooral dat podium, dat is belangrijk. En, is dat een set naar de toekomst voor zo'n uh, ja, uh, artiest? Ja, ja. ja, wat die mensen nodig hebben is uh, uh, podia. En uh, als het nog even kan, ook nog een klein centje erbij. Mm. Om een beetje uit de kosten te komen. En dat doen wij als Stichting Classic Concert. Daar houden wij echt ook in de... Oké. Okay. ...programmering houden we daar ook rekening mee. En we hebben ook wel eens een keertje gehad... Een, uh, een, ...een dame achter de blokfluit... ...met een harp daarbij. Nou, dat is goed voor uh, 60, 70 uh, toeschouwers... ...maar dat zijn wel net meiden... ...die net afgestudeerd zijn... ...die een hele carrière hebben... ...en die hebben echt podia nodig. En als Classic Concert wij, ...hebben wij ons ten doel gesteld... ...om ook dat soort mensen een podium te geven. En dan kom kan, je er niet met vijf euro. het dat, dat er iemand die dat podium krijgt... Uh, bekeken wordt in, in zo'n concert van... Goh, kom eens bij mij spelen? Ja, zeker wel. Zeker wel. En ook um, dankzij de, de dankbare medewerking... van onze lokale kranten Zandvoortse krant... waar iedere donderdag na afloop van het concert... een heel stuk in staat. En dat wordt ook door mensen buiten gelezen natuurlijk. Heel leuk. Februari? Februari een Piano Recital... door een dame uit de Oekraïne... 25 jaar oud uh, woont al vijf jaar in uh, Nederland en uh, speelt de sterren van de hemel daar zit heel veel kwaliteit ja. aan die kant van de wereld uh, Rusland, Oekraïne Georgië en uh, ja die hebben we gezien verleden jaar en uh, die hebben we uh, gehoord via een uh, videoopname en dergelijke nou die vingervlug uit is uh, Fenomenaal, fenomenaal. Goed om te zien. Uh, maart gaan we naar de strijkers. Ja, trio Alta Corda. Wat doen die orkesten allemaal, die residentieorkesten? Ja, die jongens hebben geen droge boterham meer om te heten, want die worden allemaal samengevoegd. En vroeger had iedere provincie zijn eigen Filharmonisch orkest. Dat zijn er nu nog een stuk of vier. Dus die jongens hebben moeite om een boterham te verdienen. En die gaan dus allerlei groepjes, groepjes vormen. vormen. En die komen naar ons soort stichtingen toe. En zeggen van, uh, nou ja, wat je in, in huis haalt is in ieder geval kwaliteit. Want als je bij het residentieorkest speelt, dan moet je echt kunnen spelen. Dus dat is leuk. En dan gaan we naar uh, ja, 17 uh, mei. Ja, Rack Time waar ik het over had. Die interactie ja. tussen publiek en uh, en solisten. Ja. Heel leuk. Die harp en bandillon is ook helemaal nieuw. Dan gaan we twee maandjes op vakantie, maar niet thuis. We zijn er wel even niet. <lacht> ook een vast uh, kerend gebeuren de uh, laureaten van uh, prinses Christina. Altijd in september. En altijd ongewis wat we krijgen. Want die mensen die, uh, moeten nog opgaan voor het uh, concours. Als zodanig. En... Uh, we hebben één keer in al die jaren dat ze optreden een eerste prijswinnaar gehad. Maar dat concours staat zo wereldwijd bekend dat dat bijna niet meer te doen is. De prijs, oh, de prijs stijgt met 2000 procent, om maar wat te noemen. Voor het moment dat ze optreden en als we bijvoorbeeld een eerste prijs ja. hebben. Dus het zijn altijd derde of vierde prijswinnaars, maar niet minder leuk om te doen. Picasso aan zee, het Renus Ensemble onder leiding van Sannie de Jong. Sannie de Jong heeft al meerdere malen opgetreden de afgelopen jaren. Loopt al een jaar of 15 mee. En is ook een onderdeel bijvoorbeeld van het concert wat we doen in uh, de maand april. Volmaakt of onvolmaakt samen met Lisette Emming. Lisette Emming is een sopraan, een alt-sopraan. Met een prachtige stem, een ontzettende uh, mooie uitstraling. En uh, dat Chloria ensemble, daar doet Sonny de Jong dan ook aan mee. Oké. Okay. Dan hebben we zoals altijd het Symfonieorkest Haarlem. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als het Hemstead Philharmonisch Orkest. Altijd goed voor een spektakel. En wat ook uh, niet onbelangrijk is te vermelden, altijd goed voor een volle kerk. Altijd leuk. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, ja, ja. En dan komen we weer bij het kerstconcert. Ja, uh, we hebben net de sta gehad. <coughs> ja. Het bestuur van de sta vond het echt nodig om ons erop te wijzen... dat ze echt aanstaande december weer willen terugkomen. Maar. En dat is natuurlijk hartstikke leuk als je dat hoort. Als organisatie zijnde, dat zo'n formaat koor graag wil komen. Maar dat willen we niet. En waarom willen we dat niet? Omdat we ook een beetje variëteit willen hebben ten aanzien van kerstconcerten. anders wordt Hoe leuk het ook is, hoe mooi het ook is, het wordt een gewoonte. Het wordt een gewoonte. En dat willen we eigenlijk niet. En wat is het Ensemble Comparciere? Comparciere komt uit over aan de Rijn. Comparciere is a cappella. Uh, kerstmuziek maar dan uh, van de hoogste soort en uh, dat zijn een man of 12 15 met vrouwen en mannen in de leeftijd van ongeveer tussen de 24 en de 40 jaar en uh, fenomenaal prachtig mooi nou, mooie uh, mooie afsluiting mooie ja. afsluiting van het jaar uh, wij uh moet ook zo naar de muziek ja, dus ja, Voordat we afsluiten met het programma. Of nieuw voor het eerste deel van het programma. Uh, we hebben het net al heel kort al 20-jarig bestaan. Maar er komt ook nog een uh, extra concert. Uh, ja, daar zijn we heel de druk de mee eerst. bezig. Op 18 oktober. En... Uh, wat weten we nog niet, maar het wordt in ieder geval wel een spektakel. Het wordt een grote productie, dus het gaat plaatsvinden in de Agatenkerk. Ook nog buiten? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat zou ook nog kunnen. Maar we houden de mensen nog even in spanning. Oké. Okay. In ieder geval, wilt u op de hoogte blijven van Classic Concert? Ga dan even naar www.classicconcerts.nl. Hartelijk dank voor de tijd. Dank wel, Peter.